Goedemorgen, ik ben Dielke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mbo'ers willen hun collegegeld terug... Door de coronacrisis moeten ze een hoop lessen online volgen via Zoom of Teams maar de studenten vinden dat geen succes. En ze moeten wel gewoon een flinke smak geld betalen, vertelt de Club van Beroepsonderwijs. Op het mbo hebben studenten heel veel moeite met het vinden van een stageplek, maar tegelijkertijd blijft het lesgeld gelijk. Het zijn de schoolkosten met name op het mbo absurd hoog, waardoor veel studenten ook nog eens met ongebruikte leermiddelen zitten en daarbovenop hebben studenten ook nog eens de afgelopen periode vaak de drang of de bijna verplichting om een laptop van een paar honderd euro aan te schaffen. Veel mbo'ers zijn ook bang dat ze door corona hun studie niet op tijd afkrijgen. De onderwijsminister heeft al gezegd dat collegegeld terugbetalen geen optie is... omdat ook de online colleges hartstikke duur zijn. Dan is er ook nog een tikkie positief nieuws over corona? Want sinds de uitbraak is één op de drie Nederlanders bewuster bezig met zijn gezondheid... blijkt dat onderzoek van een zorgverzekeraar. Mensen letten beter op wat ze eten en proberen meer te bewegen. Ga niet met vrienden zitten zuipen in een drankkeet. Die oproep doet een burgemeester aan jongeren in de Achterhoek. Nu de kroegen dicht zijn, is de burgemeester bang dat mensen ergens anders gaan drinken. Maar dat is niet de oplossing, zegt ze. Want zo krijgen we corona alsnog niet onder controle. Jos B. krijgt zo nog een laatste kans om te vertellen wat er volgens hem is gebeurd met Nicky Verstappen. Jongetje van Elf werd in 1998 doodgevonden op de hei in Limburg. Het Openbaar Ministerie weet zeker dat Jos B. hem heeft gedood. Er is maar één verdachte. En die, zo zullen wij betogen, is niet alleen verdachte, maar ook dadig. Dat bewijs valt onomstotelijk te leveren. Maar Jos B. zegt dat hij onschuldig is. Zijn advocaat wil dan ook dat hij wordt vrijgesproken. Weet weten niet of er iets gebeurd is, wat er gebeurd is, wanneer het gebeurd is, waar het gebeurd is, door wie het gebeurd is. En als we iets weten, kunnen we maar één ding doen, rechtbank, en de rest zeggen, onze overtuiging is er. Het voelt allemaal niet goed, maar het wettig is er niet. Over een half uurtje gaat de rechtszaak verder en krijgt Jos B. het laatste woord. Het weer, droog, best wat zon vandaag, het wordt een graad of twaalf, dit weekend verandert er weinig. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat verder tussen Knalpend Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 But I still want that I See door open just to crack. please take me away from here, cause I feel like such an insomniac. are bursting at the seams. Talk to you, but it's not the same. b b bub curve face up, up, up